Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Dorot Negens met het NOS-journaal. Het is weer drukker geworden op de weg het afgelopen jaar. 17% drukker dan vorig jaar, blijkt uit cijfers van de ANWB. Sochtens is de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam het drukst. In de avondspits is dat de A27 van Utrecht naar Breda. Ook buiten de spits steeg de file druk met 40%. Verder stuurden regensneeuw en kopstaartbotsingen het aantal kilometers file omhoog. Bij het distributiecentrum van Ethos in Beverwijk staakt het personeel voor de zesde dag. De werknemers willen meer salaris. Vakbond FNV dreigt de actie uit te breiden naar andere bedrijven, zoals Albert Heijn en Gal en Gal, omdat Ethos stakingsbrekers zou inzetten.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 Een helikopter met toeristen die vermist werd bij Hawaii is gevonden. Het wrak ligt op een berg op het eiland Kauai. Er zijn ook de lichamen van zes van de zeven inzittenden gevonden. Ze maakten donderdag een rondvlucht bij het eiland. Dat is een populaire toeristenbestemming. De helikopter kwam s'avonds niet terug. Vandaag begint de vuurwerkverkoop weer. Vandaag maandag en dinsdag kan er vuurwerk worden gekocht. Het afsteken mag pas vanaf dinsdag zes uur s'avonds. Verkopers zijn verplicht om veiligheidsbrillen, aansteeklonten en lanceerstandaarden mee te geven. Vuurwerken in de zwaarste categorie mogen dit jaar voor het laatst worden afgestoken. Volgend jaar zijn ze verboden. Het weer vandaag zon, afgewisseld door wat bewolking. Het wordt 2 tot 5 graden. Komende nacht ligt de vorst en mogelijk wat mist. Morgen overdag zon, wordt het opnieuw 4 of 5 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Maar dat zie je niet aan de buitenkant. Dus. Huh? Dames en heren. Toetoubak <totototototopak> leeft. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Tubak leeft. Tubak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Jawel, 5 minuten hey, over je 9. Tweede geloofd van het radioprogramma. Straks een stukje geschiedenis. En natuurlijk de verjaardag. Het ja. is Keiser Tiers. Oh, goud oud. Golden Olie van de Kaiser Chiefs. Ja, dat lijkt echt heel lang geleden. Dat valt er wel mee. Dus het afgelopen jaar hadden ze een nieuw album uit. Dat heet Duck. Ja, ik weet niet of het Dodol Duck was, maar het album heette wel Duck. En er waren een paar leuke gimmickachtige plaatjes op te vinden. En dit was er één van. Ja, het is weer tijd voor hè. En kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ach, even een heel oud stukje geschiedenis. Hè. 1908 in Messina. In Italië is een aardbeving. En door die aardbeving komt een tsunami op gang. Uiteindelijk 110.000 doden. Dat is de zwaarste Europese natuurramp van de 20ste eeuw. En toen was de 20ste eeuw nog maar net begonnen. Hè. 1908. Hij was uh, 7 op de... de 7,8... Nee, hij was om... Uh, Half zes ochtends. Het duurde 37 seconden. En uiteindelijk intensiteit was de intensiteit x1, oftewel 11. En dat is dat er bijna alles omgaat, gewoon. En uh, 91% van de gebouw in het centrum van deze Messina waren verdwenen. 91%... Ja, het hadden maar iets van 240.000 inwoners. Dus dat is, moet je nagaan. Ja. Het is gewoon echt uh, gehalveerd. Het, het is gewoon gehalveerd. gehalveerd. Uiteindelijk bleven er 19.000 mensen achter. En later kwamen ze weer terug. Binnen zeg maar drie jaar hadden ze een grotere wereldbevolking. Of de grotere bevolking, maar namelijk alles moest opgebouwd worden. En het duurde tot in de jaren 60 dat er een beetje weer stenen huizen gebouwd werden. Dus 60 jaar later waren er pas weer zeg maar, stenen huizen... omdat ja, dat kwam er gewoon niet van gang. En uiteindelijk had je ook nog weer te maken met uh, het bombardement... in 1943 van de geallieerden. Dus uiteindelijk is het een soort stad zonder geheugen, wordt het genoemd. Oh ja, deze jammer. Heel jammer. op Italië. Goed, wat gebeurt er nog meer? Zijn er nog vrolijke dingen te melden? Ja, vandaag in uh, 1612 uh, uh, is uh, Galilei, Galileo Galilei... Yeah. Uh, de eerste astronoom die de planeet Neptunus ontdekt. Die gast heeft, heeft veel ontdekt ook, hè? Ja, die heeft ah, volgens mij zijn hele leven alleen maar naar de, naar de sterren te staren. Hij liep toen over een markt, heb ik gelezen. En daar kwam hij een, een, een kijker tegen en dacht hij, hey, wat kon ik hiermee? Maar dat wordt altijd gebruikt bij oorlogsvoering. Kan je verderop kijken wat de vijand doet? Ik dacht hij, nou, als ik omhoog kijk, wat zie ik dan? Nou ja, de sterrenkijker kwam trouwens uit, uh, uit Nederland. Oké. Okay. Middelburg hm? heb ik ooit eens uh, gepikt okay. ergens. In 1975 op 28 december wordt uh, Hilversum 4 geopend door de Veronica Omroeporganisatie. Yeah. Die maken tevens haar debuut als publieke omroep na haar afscheid als zeezender. Oh ja, op het... 31 augustus uh, 1974. Hoe ging dat afscheid ook alweer? Dit is het laatste uur. Ja, dat is oh. tragisch. Ik weet het wel. Dat klokje... En dan was dat Lex Harding die dus zo heel dramatische afscheid nam. Nou ja, goed, dit was het echt laatste uur. Je kan het vinden op YouTube echt leuk. En uiteindelijk de opening op een heel zo'n vier. Dat was ook iets apart. Ik heb daarna zitten luisteren met echt met verbazing. Ja, dat is echt de klassieke versie Tom van de... Tom Stom, hoofdafdeling klassieke muziek van de Veronica Omroeporganisatie. Dat is de klassieke muziek hebben we daar. Ja. Ik nooit Goedemorgen, klassiek vrienden. Wie het wie is, is over Hilversum 4, de zender die zoveel klassieke muziek in haar muziek doet. Ik lijkt Radio Bergijk. Dit is natuurlijk André vandaan die de opening doet van Hilversum 4. Oh, ik dacht dat het die van Normaal was. Uh, Hilversum dat is nu Radio 4. Ja, dus dat, was, dat is ook echt gewoon dat klassiek. klassiek ja. Ja. Apart, ja. Dat is het is heel lang geduurd voordat uiteindelijk Veronica zeg maar, bij de publieke omroep uh, uh, kon. Uiteindelijk wilden ze eigenlijk ook een eigen zender van Veronica. Dat kregen ze er nooit doorheen. Daar zijn ze echt twee jaar mee bezig geweest. En uiteindelijk uh, mochten ze op Hilversum 4 mochten ze, zeg maar, uh, uitzenden. En uiteindelijk gingen ze wat uurtjes opsparen door de week... om uiteindelijk dan vier uur achter elkaar uit te zenden. En uiteindelijk kwamen ze ook, ook op de televisie, logisch. Goed, dat was in uh, 1975, opening van Hilversum 4 door Veronica. Ja, in 1869 wordt uh, een octrooi gegeven aan William Sample. Uh, uh, op de kougom. Oké. Okay. Het is 1869. Ja, er zijn van die dingen waarvan je dan denkt: ja, die, die zijn er altijd geweest voor je gevoel. Ja. Maar er is dus ook een tijd geweest. Dat, er natuurlijk dat, geen dat kauwgom was. is natuurlijk. Hoewel ik, ik, Is kougom nog een beetje. Ik zie niet zoveel mensen met kou eigenlijk, moet ik nee, zeggen. Het, nee, ik, ik zie, het is minder volgens mij. Ja. Maar ja. Is het is zo ordinair ook. Dat ik doe doet af en toe nog wel eens, maar heel kort. Vroeger had je inderdaad de hele dag op school een bandje deed, je de hele dag mee. Ja, ja klopt, <laughs> ik heb ook heel veel kauwgom gekauwd. Ook gewoon altijd had ik ze in mijn tas. In mijn... Nooit meer eigenlijk. Uh, nee, uh, ik, nou, ik Voor mij is het minder geworden. Ik zal, ik, we moeten de cijfers straks even op nagaan. Goed, in 1981 de eerste Amerikaanse uh, reageerbuisbaby wordt geboren, ja. Louise Bruin. En, uh, uh, Bruine Louise, dat weet ik niet of ze was. Maar tussen 1978 en 2012 zijn er 5 miljoen baby's uit de regeerbuis gekomen. En er zijn in 1969 al geslaagde bevruchtingen ge geweest. En zelfs in 1878 hebben ze al proeven met dieren gedaan. Die ook gelukt geluk zijn. Uh, in 1950 hebben ze hier in, uh, in Nederland al wat dingen geëxperimenteerd. En uiteindelijk uh, lukte dat echt helemaal. In 1947 Toen werd er een kalfje geboren. Oh ja. Uit de regeerbuis. In, dus. a, in 1836 werd Mexico onafhankelijk van Spanje. Oh. Ja, dat is toch ook wel belangrijk ja, moment. Zeker geweest. belangrijk. Ik weet dat Trump vindt het nog steeds jammer, maar uh, ja. dat het niet uh, van Amerika werd. Ja, daar ja, <laughs> is, ja, is die dubbel in, denk ik. Dat is dubbel in. En ik hoorde trouwens wel dat er pas geleden weer een, uh, een nieuw, uh, vlakbij Cancun, dat er weer een nieuwe stad ontdekt was: zo'n uh, uh, stad van de Azteken. Oké. Okay. En uh, ik heb het gezien, het was 60 meter lang, 5 meter breed en me 6 meter hoog of zo. En ze gaan daar ook uh, toeristische, uh, toeristische routes op zetten. Tuurlijk. Dus ik heb zo, oh, daar wil ik wel eens heen. Ja, precies. Toeristische uh, routes erop zetten. Goed. Marcus, zeg je nog eentje? Ja, in uh, 1895 uh, wordt door de gebroeders Lumière... Oh, ja. de uh, die eerste film waarvoor uh, ook dus betaald wordt door mensen... ...om te zien uh, gepresenteerd. Ja, ik had een stukje over dit lezen. Interessant. Echt interessant. Er waren al eerdere mensen met uh, film bezig... ...maar zij hebben het echt heel goed aangepakt. Daar zaten de cinematograaf hadden ze sowieso uitgevonden. Het ja. als eerste projectieapparaat. Leuk, hè? En die trok, door, die trok over heel hele, hele, hele Frankrijk, geloof ik, trokken ze langs met die ja, dingen. Verder, in 2011, Venezuela, gevaarlijkste land in Latijns-Amerika. In 2011 alleen zijn er 19.366 mensen vermoord. Dat is omgerekend 53 per dag Alleen in dat land. Oh. Dat is in 2011. Ik weet en of het en wonen daar nog mensen? Of is dat ja. gewoon klaar? Is dat gewoon klaar? Is dat een uh, verlaten stad? Een uh, Chernobyl. Zoiets is Chernobyl. het. Oh, ja. ja Chernobyl. En heb je daarnaast nog uh, zeven jaar geleden. Bedakilin. Dat is een nieuw geneesmiddel. Dat is nu gemaakt. Is goedgekeurd door de Food and Drug Administration in de Verenigde Staten. En dat is tegen resistente vormen van tuberculose. Oh. Die tot nu toe nauwelijks te behandelen waren. De meeste zijn dus wel weg. Maar blijkbaar is er toch nog een resistente vorm hier of daar. En dat is natuurlijk wel een heel, heel goede zaak, dat uh, ja. tuberculose verdwenen is. En dat is nog maar kort, 2012. Ja, daar stond ik ook van te kijken. Goed, hoeveel zullen ze daarop verdienen, is altijd de vraag. Natuurlijk, de farmaceutische industrie ja, dat je schurken. Ja. Nou goed, dus straks de verjaardag natuurlijk. Eerst maar eens even een lekker poppie muziek hier. you so No need to point the finger that would be cold You cried like a baby, don't let me go I said that you could tell everyone it was mutual Oh yeah, wasn't that so kind of me We went our separate ways Until the gossip made its way back to me, you flip the story and put the truth in reverse. I know the game you're playing, and this revenge is dangerous. Durt in my eyes, new nieuwe Want Dat is ook weer niet zo nieuw, meer. natuurlijk Cold War Kids. Vacation was een van een leukere plaatsen. En New Age Norm 1. En er zal ook een New Age Norm 2 komen dan. Dat is, nodigt wel uit om dat te doen, Als het een beetje raar zijn natuurlijk. Het is uh, de zaterdagmorgen. We kijken even wie er jarig is. Er is er een hoera, hoera. Ja, leuk hoor. Echt, wie is er jarig? It's my birthday, It's my birthday. Ja, precies. mijn ja, yeah, precies. Als je je geld op je verjaardag krijgt, dan wil je ze zo gauw mogelijk uitgeven. Ik zie dat ook mijn kinderen al, want die hebben echt al plannen bedacht van tevoren voordat ze het geld krijgen. Nou goed, tot wordt dan langzaam. Ik moet ook maar die oogsten en tantes bellen, waar ze nooit contact mee hebben. Ja. Want die krijgen ze altijd wel weer 10 euro of zo. Weet ja, je. ja, zeker. Echt alle kleine ja. beetjes helpen gewoon. Ja, goed, uh, vandaag is ze jarig. Ze wordt vandaag 38. Over wie heb ik het? Nou, keer dan nog van deze plaat. Anita Dot. Ja, zeker. Zij is natuurlijk van Too Unlimited. In de jaren negentig uh, werd ze dus echt populair. Ze had eigenlijk uh, al heel vroeg had zin in de hoofd van... ik ga eigenlijk niet meer naar school, ik, ga, ik word echt beroemd... ik ga dansen, ik ga muziek maken. Dat deed ze ook als hobby. Maar eigenlijk toen ze 19 werd, dachten ze van... Nou, dat gaat er toch niet van komen. Dus uiteindelijk is ze maar bij de politie gewerkt, bij de verkeerspolitie. Daar deed ze administratief, administratief werk. En uiteindelijk had ze nog wel een hobby met Trouble Sisters. Daar maakte ze muziek. En uiteindelijk kwam ze Marvin Dolan tegen. En die zat goed in de muziekwereld. En die dacht van, hé, hey, ik kan wel iets met haar. Ik ken ook een uh, Ray Slijngaard, ken ik nog wel. En toen uiteindelijk gingen ze samen muziek maken. En dat werd groot. Ja. En uh, Get Ready For This was een eerste grote hit. Uiteindelijk kwam dit, dit ook natuurlijk Twilight Zone. Het was niet echt een perfecte rapper, het was reut, redelijk was grappig, maar toen ik dit luisterde dacht ik van, het deed me ook erg denken aan dit. Ja, dit is gewoon een kopie van de KLF's 3AM Eternal, toen dacht ik, oh ja, KLF, oh die is gaaf, gewoon echt fucking shit, gewoon dit. Moet je dit ervoor. Dit is Radio Echt danceclassics uit de jaren 90. Hey, als we weer een feestje hebben, s'avonds, dan ga ik dit starten. Maar goed, we, leiden, we gaan helemaal van het pad af. <laughs> ja. Hoe komen we hier al? Omdat Rita jarig is. En vandaag. niet een tot is jarig vandaag. Ja, maar goed, uh, 38. 38 volgens mij of 48. 71? Ja. Nee, 48. Ja. Ik zit helemaal verkeerd geregen de toch, Maar goed, uiteindelijk uh, hebben ze in één jaar tijd, 1994... Hè, hebben ze vijf miljoen uh, verdiend aan royalties. Kijk. Dat is uh, niet verkeerd, hè, deze plaat. Goed, uiteindelijk hebben ze 16 hits gehad, en vijf jaar. Uh, goed, uiteindelijk hebben ze dan weer even zijn borstkanker gehad. Uiteindelijk is ze er weer bovenop gekrabbeld. En uiteindelijk is ze nog steeds muziek aan het maken. Solo met 2 Unlimited Klassiekers. Oh, wat leuk. Ja. En uh, Reid doet het geloof ik niet meer mee. Solo doet ze dit. Goed. Zover Anita Dodd. Het is vandaag ook de verjaardag, de geboortedag van Johnny Otis, een Amerikaanse zanger. Hij is helaas in 2012 al overleden. Nou ja, goed, dus is hij was 90. Is, uh, 90, hè? Ja. Dat is een mooie leeftijd. Niet onverdienstelijk. Want daar hoor. had jij ook wat van, hè? Ja, natuurlijk, ben je ervan. Ja? Ja? Hallo? Hallo? Wie staat daar? Oh, wie is dit, Oud toestel, zeg. Hallo, Johnny. Yes, it's me and I'm alone. Oh god. Dit is echt lang geleden, dit hoor. Erg lang geleden, deze Johnny Otis. Hij is 90 geworden. Ja, ik heb even zitten kijken wat hij allemaal niet gedaan heeft in zijn leven. Hij nou was muzikant, scout, DJ, componist, vibrafonist, drummer, percussionist en uiteindelijk kastoor. Een impresario. Ja. ja. En ja. hij deed dus een bootycall, hè? Dat was een van de eerste bekende bootycalls natuurlijk. Okay. Ja. Hallo, I'm lone. Ja. <laughs> nou, afspreken. Dat was uh, Johnny Otis. Goed, wie is er meerjarig? Kijken Kijk even ja, naar Marcus. Wat wie vandaag je ook jarig is, is uh, Sienna Miller. En die uh, is onder andere bekend van de uh, films uh, American Sniper, uh, G.I. Joe en uh, The Lost City of Sea. Oh, dus, uh, oh. ja, Ze uh, heeft al aardig wat films op haar naam staan. Oké. Okay. Dus, uh, Nomi ja. uh, Rapaz, denk ik dat je het uit moet spreken. Uh, ze is namelijk uh, een actrice. Ze wordt vandaag 40 En uh, ze speelt onder andere in uh, Sherlock Holmes' A Game of Shadows, dat was in 2011. Dead Man Drop in 2013. En ook nog Angel of Mine in 2019. Dat was afgelopen jaar. En waar ken je het best van? Een, van Lisbeth Salander. Niemand ziet. Ja, ja. ja die ken ik, Lisbeth Salander. Ja, was dat Amerikaans speelde... Amerikaanse of was dat de Zweutse? Dat is de Zweutse. Oh ja, die vond ik echt heel goed. Ja, die was echt heel goed. Schoon. Dat echt, vind ik zo knap dat je begraven wordt. naar een laag prut. En dan met je telefoon dat je jezelf gewoon weer uitgraaft. Ik heb hem ook altijd bij me, je ja. weet nooit wat er gebeurt. Ja, precies. Dus ja. Alles handig. Ja. Nou, wie is vandaag ook jagen is, uit Kneef. Dat was een Duitse vrouw en die is heel bekend geworden van. Voor, voor me, ze zal zoals Rote Rozen rekenen en Abba En ze heeft een hele mooie, droogte stem. Ze is uh, 77 geworden, ze is inmiddels overleden. Maar ik vond haar wel mooi en laatst was ik op een begrafenis en volgens mij was het ook een nummer van haar. Maar nou, we, heb ik toch. Ik moet het gewoon dat soort dingen gelijk opschrijven. Want ik, ik kan het dan niet welke het is. Dan moet ik al die nummers door. Nou, ja. Geen zin in. Oké, okay. nou goed. Vandaag ja. wordt hij 65. Zal hij ermee stoppen? Is altijd de vraag. Denzel Washington. Zijn ja. eerste rol was in 1981 waar hij groot mee werd. Carbon Copy. En waar hij echt, echt helemaal mee doorbrak op het kleine scherm, niet op het grote scherm, is met St. Elsewhere. Ik wist het helemaal niet, maar daar heeft hij 137 afleveringen meegespeeld. Uh, dat was in 1982 tot 1988. Hij heeft Oscars gekregen. Echt Training Days. Uh, Bijrol in Glory. En Cry Freedom heeft hij gespeeld. Malcolm X natuurlijk. Steve Biko. Allemaal die echte uh, donkere mannen met, uh, met, uh, ja, die iets betekenen binnen de maatschappij. Heeft hij, uh, heeft hij gespeeld. natuurlijk De Equalizer in 2018. is ook een van zijn bekendere films. Dancing Washington. 65. Wat een leeftijd, man. Ja, en wie er vandaag, uh, uh, ja, wie vandaag zijn sterfdag is, is uh, Jerry Orbach. En dat is de, uh, onder andere speelde hij uh, uh, Dr. Jake Houseman in uh, Dirty Dancing. En oh, hij ah, is, de, ja. is de stem van uh, Lumière uh, in Beauty and the Beast. Oké. Okay. Uh, de lamp. Ja. Oh, het, uh, nou, een bekende stem. Ja, stem. ik weet het hij, hij speelde volgens mij de, de, de vader van Baby. Ja, dat ja. klopt. Ik heb de film ook al vier keer gezien en elke kom je weer tegen op de televisie. En dan uh, kijk je toch een stukje mee. Het meest bekend is die toch wel van uh, Law and Order. Ja. Waar ik heel veel tennis uh, ja. in gespeeld heeft. Heel veel afleveringen. Een van mijn favoriete actrices is vandaag jaar. Ze wordt 85. Dat is Maggie Smith. Ze is heel erg bekend. Dus was in Sister Act was ze de moeder overste. Maar ze deed ook mee in de First Wives Clip. Harry Potter was de professor Minerva McGonagall. Uh, oh, zei, die die ja. in een kat veranderde. Maar ze heeft ook... Uh, de, de, in alle Harry Potter's heeft ze gespeeld. Maar ze had ook uh, de lady en uh, de fan. Lady in de fan. Het is ook heel bijzonder dat zij een of andere dame is... die dan vraagt, mag mijn uh, auto op je rit staan? En daar de, wonen de ze gewoon in. En toen ze eigenlijk wel graag binnen... dan uh, naar het toilet. Nou, op een gegeven moment was ze gewoon van... Ah, nee, niks ervan. Maar toen bleek dus dat ze al de popjes in de, in de van verzamelde. <laughs> en dat was ook deed, de, de best exotic Mary Gold Hotel. Dat is echt, dit, dit is echt een heel dramatische film. En jij Betaalt het echt alsof het een of andere. Ja, nee, maar er zit is. echt humor in. Er zit echt humor in de lady in de fan. Ik kan u echt aanbevelen. Ik wou zeggen, het, het, het klinkt als vrouwen, als uh, zwerf, zwerfster. Ja, maar de ik... best exotic Mary Gold Hotel is van haar ook echt een absolute hoogtepunt. Oké, okay, uh, degene die... die ook nog jarig is. Ik kon niet uitblijven, het geluid natuurlijk. Is Stan Lee. En hij is de Amerikaanse schrijver en stripacteur. Hij is de bedenker van superhelden en ook van vijanden Spider-Man, Fantastic Four, The X-Men. Nou, wacht even, moet ik toch wel even. Even een stuk muziek onderzetten, natuurlijk. En het grappige is, hij heeft ook de hulp bedacht, Iron Man. Hij heeft echt de hele lijst van uh, uh, fantastische helden bedacht. En elke film hij, uh, die gemaakt werd, speelde hij bijrollen. Echt ja, een hij heeft... knullige bijrollen. Of verscheen hij zomaar even in beeld. Noem Het, ze mooie, dat? het mooie is ook dat hij uh, gewoon voor de komende films die nog uit gaan komen, heeft hij al de. Uh, uh, de cameo's heeft hij al opgenomen. Ik wil zeggen, hij is uh, al overleden, maar... Ja. Helaas uh, is hij uh, volgens mij dit jaar is hij overleden. Ja, volgens mij dit jaar of vorig jaar, 2018. Ja, 2018, 2018 95 2018 was hij toen. Is het is alweer een jaar. Ja, want ik zat te kijken. Hij, hij staat ook over 2019 en een film, een, of een film verschijnt hij ook. Ja, in, in, ik denk, hoe kan dit? Is hij, uh, maar, hij, heeft al, hij heeft al een aantal van die cameo's opgenomen. Oké. Okay. Dus, uh, ja. Ja, grappig dat hij toch elke keer verschijnt. En dat zijn echt uh, ding, dingen zoals man op straat. En uh, die ergens iets koopt of zo, weet je wel. Nou, dat soort dingen. Het ging over Stan Lee. Uh, hij is 95 geworden. Kijk, hebben we iedereen gehad? Earl Heinz, die moet ik nog even noemen. Hij is de jazz pianist die... Uh, kijk, ik zal hem even een stukje laten horen. Dan kan je even weten waar ik het over heb. Dit is Earl Heinz. Hij, hij wordt gezien als de eerste moderne jazzpianist van de 20e eeuw. Hij speelde tien jaar lang met het huisorkest van de Grand Terrence Café. En die was van elke. En hij heeft onder andere Charlie Parker uh, een baan uh, bezorgd. Charlie, speel juist wat. Dat uh, is leuk, maar Charlie kwam elke keer te laat. Toen zegt hij: Gast, blijf maar weg, ik heb geen zin meer in je. Toen belde hij Richard Kleiderman, want die is ook vandaag jarig. Oké. Een eindje. Hij is al in 1983 door hij 79. Dat is Early Heinz. Ik ken hem niet, maar oh, goed, een pianist. Uit de jazzwereld. Tot zover de mensen die jarig zijn. Straks de, uh, niet de verjaardag. Straks de de die De keuze, Ja, die moet ook en nog En ik weet komen. hem al. Ja, bijna. Goed. Eerst even de nieuwe single van The Frontline. De nieuwe CD van Harry Styles. I adore you. Kom deze kant op de uit. Er van een wel een strandwachtjongetje open. Waar je even... en dan leg je een kopje koffie, kan nu te Ik moest krampen vanochtend. Sorry? Ik moest krampen. Ja, ik ook Ik, ik was, was bang op de bochtjes dat ik uit de, uit de bocht had vliegen. Oh ja, ik was, was een beetje bang. Ja, gelukkig was je op tijd, anders had denk ik meer. Ik denk om je heupen. Ja? Oh, precies. Ja, oh, dat gaan de heupen weer. Oh, goed. Nou, ja, dat zijn wel angsten van oh. mij Soms hoor, een beetje. Ja, klopt. Je bent al voor mij al vier keer gevallen tijdens en, deze, heb deze heb radio nieuwe heupen? Nee, nee, Heb je ze wel besteld? Uh, Kijk ja, wel ze liggen uit... wel, uh, ja, ze liggen wel klaar. Heb je wel oh. zeg, uitgegeven met je nieuwe zorgzekerheid? Je moet je kijken of je wel extra plus doet, hè? Plus plus. Ja, ja, ja. ja, want die EZ ja. zit toch wel in het gevaar. Uh, in de zone natuurlijk. Ik heb ook al zitten kijken voor de tandarts. Om te kijken wat ik uh, moet aanschaffen. Goed, het is uh, de zaterdagmorgen. We kijken even wat er gebeurt in Zandvoort. Ik heb sowieso het jaaroverzicht. We hebben zitten lezen. Ja, nou, heel veel dingen waren ik al vergeten. Sowieso natuurlijk een nieuwe burgemeester hebben gekregen. Ja. Maar even nog even een actueel dingetjes. In Zandvoort zijn de vrouwen actief. Die uh, zich voordoen als medewerkers van de zonnebloem. En die bellen dan aan. Die zeggen dat ze van, ja, van zonnebloem zijn. En die willen graag geld inzamelen. En uh, uiteindelijk zijn er mensen die ook juwelen hebben gegeven. Of ja. uiteindelijk zeggen wij de juwelen liggen. En dan vragen ze waarschijnlijk... Met Hoe zeg je dat tegen iemand? Die voor de deur. Zijn u, liggen uw juwelen wel veilig? Ja, die heb ik daar en daar liggen. Okay. Oh, nee. en dan worden ze dan afgeleid. Ze een van halen. En, ja, nou, Dan worden ze afgeleid door de een en de ander pakt ze dan. In de gangen. Dus uiteindelijk... mensen van de zonnebloem komen niet aan de deur en vragen niet om geld. Dus dat is even, die komen alleen maar leuke dingen met je doen. Dus, wees gewaarschuwd. Wees gewaarschuwd. Er We zijn echt wel een aantal mensen echt wel wat slachtoffer gevonden dat door deze, deze babbeltrucs. Eh ja. gewoon dat je je daarmee bezig moet houden. Loser. Maar goed, Loser. verder. Wat dan meer? Ja, drie missers dus in Zandvoort. Uh, uh, uh, de dochter van uh, Marta Rizou van het uh, Griekse restaurant Marta uh, Sarah's. Uh, uh, Raffaella yeah. heeft uh, vorige week als uh, Miss Griekenland meegedaan uh, aan de uh, Miss World verkiezing yeah. in Londen. Helaas viel ze niet in de prijzen. Maar goed, dat uh, doet niet af dat, uh, uh, aan het feit dat uh, Miss Griekenland gewoon hier uh, in Zandvoort woont. Wat ik toch wel een, een vreemd, uh, vreemd afwinding uh, vind. Wacht, wacht, wacht, woon je in Zandvoort? Dan doe je mee voor, voor Griekenland? Ik ja, dat man. is van, uh, van origine is Grieks. En nou ja, okay. uh, om de deelname uh, te vieren uh, had uh, Marta een receptie georganiseerd. En uh, Raffaella nam uh, naast uh, dat ze zelf aanwezig was nam ze ook twee uh, andere missen mee: uh, Miss Nederland en uh, Miss Aruba. Maar wacht, dus, die, uh, wij, ik zit even te denken. Die, zij doen mee voor een ander land. Hoe is het met die stikstof uitstel? Dan die hebben we wel weer onze rekening gekregen natuurlijk. Ja, ja. ja. Hey. Hey. Gaan nee, gaan allemaal in één vliegtuig. Die, die de, oh ja. <laughs> Dat is, dat, is leuk, ja, ja. dat is alleen maar beter. leuk, hè? Ja, het is alleen maar beter. Ze ze alleen maar van Nederland. Ja. Kunnen ze met de trein. Met z'n naar... drie, denk ik. Ja, ja. ja. Nou goed, het is wel mooi om te denken... dat al die mooie vrouwen gewoon hier in Nederland wonen. Hè. Dat, ja, is wel zo. dat is toch heerlijk? Goed, vertel. Ja. Uh, volg uh, niet volgende week, die week erop. Uh, op 11 januari is in de Corfers Sporthal... is weer het uh, basketbaltoernooi van alle scholen in Zandvoort. En ik wilde ook nog even melden... dat uh, volgende week, vrijdag... is er in Nieuw-Unicum nieuwjaarsreceptie. Ja. Van de burgemeester en alles. En uh, van half acht tot half tien. Dus kom gerust langs. Nou, dan kun je eigenlijk alle organisaties al zo'n beetje... een uh, gelukkig nieuwjaar wensen. Dan hoef je niet uh, van hot naar her te gaan steeds... voor al die verschillende recepties. Scheelt een hoop drank. He? Ja, klopt. Ik uh, ga hem ook eens bezoeken. Ik ben er ook nooit geweest eigenlijk. Nieuwjaarsreceptie. Oh, ja. dan ga je nu heen? Ja, nieuwjaars, 10 januari toch? Nee, nee, dat is van de radio zelf. Oh, die 3 al... januari is het. Okay. Uh, van, de, van de burgemeester. Oh, die meneer. Oké. Oh. Goed, dan moet ik nog even kijken of ik dat allemaal zeg maar, in zo'n weekend kan proppen. Druk, druk, ja, druk, druk, druk. druk. Goed, verhalenmiddag ja. in de blauwe tram. Connie Lodewijk gaat daar haar verhaal doen. Dat is er ook van het Dans Danstheater. danstheater. Oh, grote naam, ooit begonnen in 1966. En uiteindelijk heeft ze ook een eigen dansschool opgericht in 1978. Ze gaat heel verhaal doen over haar leven. Kost 2,50. Maar god, moet ik nog geld betalen om haar verhaal aan te horen? Nou, wie weet, het kan inspirerend zijn, hè? Het kan hetzelfde... duren. Het kan uh, inspirerend zijn. Het is 13 januari. Uh, nou ja, het hoeft niet op te geven. Je kan gewoon aanlopen, uh, aankomen... en daar uh, plaats nemen in de blauw tram op een middagje. Is dat half, uh, om twee uur tot half vier? Goed. Twee is half vier, ja. Ja, ja en vandaag en uh, morgen organiseert het Zandvoort Museum een uh, speciale rondleiding uh, door de tentoonstelling Keizerin Sisi op de vlucht voor zichzelf... Uh, Gastconservator Sisi Seidensticker uh, neemt u uh, mee door de uh, tentoonstelling. Zij vertelt alles uh, over het tragische leven van de keizerin, de uh, totstandkoming van de expositie en de uh, samenwerking met muzikaalster uh, uh, musicalster, Mu musicale, musicalster, musical, zo. musicalster uh, Pia Douwes, oh ja, uh, over Sisi ja. en haar uh, beautyritueel. Uh, geloof en uh, verblijf in uh, Zandvoort. De rondleiding uh, start om drie uh, uur vanmiddag en uh, duurt ongeveer anderhalf uur. De entree bedraagt uh, 5,50, maar dan krijg je er wel een uh, lekker kopje uh, koffie of thee uh, bij. Oké. Okay. Op 13 januari organiseert de gemeente Zandvoort samen met de organisatie van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix een uh, informatieavond voor bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. U wordt hier op deze avond bijgepraat. En uh, ja, het is dus wel zo. Hij begint om half acht. Het staat niet bij dat dus, uh, uh, u zich op moet geven. Maar iedereen gaat er graag meenemen. Toch wel iedereen... hij de wethouder van toerisme en economie. Die wil u graag meenemen in de laatste stand van zaken. En er is gelegenheid tot het stellen van vragen, et cetera. Dus uh, kom gerust langs in het Louis Carré om half acht. Op 13 januari. Echt, ik vind het wel jammer. Ik ben dat, uh, dat weekend ben ik niet dat uh, de Krampier van start gaat. De gekke huis, dan ben ik op vakantie. Oh. Maar ik zou oh. echt dan wel echt door, door Zandvoort heen willen. Ja, lopen. Fietsen mag geloof ik niet, had ik begrepen. Je moet alleen maar lopen. Ja, je, moet je, ja, je kan het beste eigenlijk je auto denk ik wel bij, uh, bij Ikea neerzetten of zo. Ja, bij Ikea dan kan je daar in gewoon Amsterdam. De en dan nog met de trein pakken. Nee, in, in, in, in, in, in, die zit... Die zit uh... Ja, dat ik snap ik ja, klopt. De grote vraag is: hoe, kom, hoe komen wij bij de radio op dat Ja, nou goed, ik, ik ben het weekend niet, dan kan ik hier al oh. melden. Ik ben dan in Turkije oh. bij Edmonds. Nou, ik heb het idee dat wij waarschijnlijk op het circuit misschien wel uit gaan zenden. Nou, ik denk niet dat we dat voor elkaar krijgen hoor. Ja, maar we zaten, vorige keer zaten toen in een hotel, NH-hotel. Oh, klopt, de boven. Misschien met dat we daar wel gaan zitten, maar. Ja, uh, ik ben heel benieuwd. Cel, of het circuit zelf... Uh, dat dat zou niet doen, worden, Maar denk ik. ik denk niet dat we daar de financiële middelen voor hebben. Nee, dat denk ik wel. Dat uh, weet ik eigenlijk wel zeker. Maar het is okay. wel... Ik, ik ga Er is zoveel geld. zoveel geld. Wij gaan hopen ja. en we gaan het bestuur vragen of zij weer kijken of wij er weer daarin in het NH-hotel bovenin kunnen zitten. Oké, okay. nou, dat zou mooi zijn. Kijk, en dan zitten we gewoon naast Max. Die Max heeft daar zijn kamer, natuurlijk. I, denk ik. Ja, want het hotel, wat ze ooit op het circuit willen bouwen is nog lang niet af. Nee. Wat ze misschien... Ooit o, dat willen ze... Ja, dat willen ze best. je, had wel grote plannen. Oké. Okay. Nou, uh, Ze zijn fanatiek bezig. Het hele ja. circuit ligt overhoop gewoon. Ben je klaar voor de jonge ik, ik, ik, ik, ik hoor niks de laatste tijd meer van die uh, gasten die zeg, me zo tegen zijn. En ik zie ook nergens posters hangen van ik ben voor. Nee, maar dat ik, was ik ook wil het daar ook een... nee. helemaal niet over hebben. Het is gewoon volgend jaar. Punt. Uh, wie vandaag dus 41 jaar is uh, geworden is John Legend. Okay. Wacht, ja. Okay. Hij is geworden in 1978. Nou, Kijk, weet je wat ik nou met je gevoel krijg nu? Dat je over rolt. Nee, moet. nooit meer doen, hè? Dat hoor ik een beetje. Maar goed. Uh, <laughs> goed, vertel. Dat, dat over, die... over het praten over de circuit, ja, ja, klopt. Nee, we hebben het er niet meer over. Je bent toch een ambtenaar, toch? Of zo? Ja, ik daar oh, nee, Ik mag er niks snap. over zeggen. Is dat, nee, dat snap ik. Dat, dat, ik begrijp helemaal welke kant op gaan. Goed, nou, tijd voor die landenkeuze deze week. is uh, Vandaag die is de jarig, Legend. Hè? Hoe oud word je eigenlijk? 41. 41. Ja. Ach, wat een mooie leeftijd. Nou, laat we eens even horen. Safe room. stay a little don't say bye-bye tonight say you'll be mine Ja, John Legend. Hij wordt vandaag 41. Uh, ik denk niet dat hij last heeft van uh, sletvrees. Nee, zeker niet. Mijn god zeg. Ja. In een, echt vijf minuten heb ik volgens mij een 65 grote vrouwen gezien. Dan geeft ze nog even een flashback naar al die vrouwen. Ja, dat is ja, wel leuk. Maar ik vind het een mooie man. Ik vind het een fijn nummer. Ja, fijn nummer. En uh, moet wel wel kijken Als je hem als een beetje gewicht uh, dan krijgt hij wel hangtieten. Ja, nou, boeien. Ja. Okay. Er zijn er zoveel, zoveel mannen die ik gezien heb daarmee. En ja. ik ga me niet afvragen of als we ze niet hebben... dat ze ze nog gaan krijgen. Dat vind ik niet zo interessant. Nee, ik vind het ook niet zo interessant. Wat ik wel interessant vind, no. daar zouden we het nog over hebben. No. Wat waren hoogtepunten of dieptepunten in het afgelopen jaar? Ja. En ik had wel zo... ik had wel wat. Uh, dat was dus eigenlijk de, dat de Notre-Dammene fik ging. Ja. Dat, is... dat zijn we eigenlijk alweer een beetje vergeten. Maar het mooie is dus wel, wij hebben dus... Uh, Volgend weekend uh, is, is het nieuwjaarsconcert. En wij gaan een, een liedje zingen. Met uh, kantoris over uh, wat ze daar allemaal zongen. Een soort Wees de Goed Maria in het Frans. En, uh, want ze waren toch allemaal aan het zingen? Daar ook uh, voor de Notre-Dame. Ja, ja, ja. Een soort Wees de Goed Maria ja, in Frans, mensen, Frans. het Frans. Ja, gewoon. Dat gaan wij dan zingen. En uh, wat ik ook wilde vertellen. Dat in Christchurch had je natuurlijk echt die... Uh, die uh, akelige dingen die er allemaal gebeurden. Ja. ja de bomaanslagen en zo. Nee, nou, uh. dezelfde maand had je ook het schietincident in de tram ja. op de 24 Oktoberplein in de Utrechtse wijk uh, Kanaaleiland. Er uh, vallen vier doden en vijf gewonden. Ja, maar een hoogtepunt heb ik nog. Een absoluut hoogtepunt. Nou? Dat Duncan Lawrence het Eurovisie Sokfestival won. Ja, zeker. Hoe en... kunnen we dat nou vergeten? Wil je nagaan hoe je dan... Was jij het vergeten? Ik was het, nou ja, maar komt wel dat dat zeg je op dat moment, over volume? Ja? Dat is je hoogtepunt. En ik denk, ja, dat was toch wel een hoogtepunt. Ja, ik ja, maf is het wel. Het onthoud je toch wel? Want ik kan me precies nog herinneren dat ik bij de televisie stond. Ja, de televisie, dames en heren. En, uh, en ja, dat hoor je niet vaker. Dat iemand bij een televisie staat. Meestal sta je bij een laptop of je telefoon ik of zo. Ik lag zoiets. te slapen, dat is zo erg. En toen dacht ik van, ik ga hem uitzetten. Weet je wel? Nou, wacht nog even vijf minuten. En toen uiteindelijk hoorde ik, waar, we hebben gewonnen, hè? Dat is een onwerkelijk gevoel. Ja. Echt met een onwerkelijk gevoel probeerde ik te slapen. Waar was jij toen je... Ja, kan je dat nog herinneren? Is het echt zo'n moment nee? dat je... Het waar was jij toen, uh, toen wij het songfestival vonden? Weet je dat nog? Man, dat ik... Het... Uh, je heeft niet gegeten. Het interesseerde mij echt helemaal niks. Ik, oh, uh, ik, ik hoorde het denk ik de volgende dag op het nieuws. Okay. Uh, ik was op kosten. Uh... We zouden eigenlijk even gaan liggen. Van waar, nou, dan gaan we zo direct wel even naar een tentje verderop. Yeah? En natuurlijk, het, het was dan laat pas. Hè? Want er was daar een tijdsverschil. Dacht, ja, maar nou, dit, dit we telt krijgen. niet. Hè? En, toen, en toen konden we eigenlijk als niet toezetten. We zijn gewoon in, in slaap gevallen en oh, we dit, zo dit gewoon? En ik echt? vind het zo erg dat ik dat gemist heb. Vind Ik echt het erg. Ja. Nee goed, het is in ieder geval uh, tot consequentie uiteindelijk dat ze hier in Nederland uh, het gaan, uh, gaan doen. Ja. Dat het, uh, ik, vind, ik vind het mooi, ik ben benieuwd. Gaat het in Rotterdam gebeuren, dat weten we er ook. Er is zoveel aandacht voor. En ik heb nog een hoogte, hoogte CQ-dieptepunt. Ja? Dat uh, er weer verkiezingen zijn gehouden in, uh, in, uh, Engeland. in Engeland. En dat uh, May, uh, uh, hoe heet het? meneer Johnson dat hij dus uh, met vlag en wimpel er doorheen is gekomen. En mee natuurlijk, hè, dat hij hier afgetreden is. En dat hij zo'n ja. ellende had dit jaar. Ja, echt. Het was een heel zwaar jaar geweest. Dat is echt heel boos. Die deur, deur echt oh. trapte. Trapt en dat er die katten tussen zat echt oh, op, ja. uh, op te doen. Ja, ik heb heel veel respect voor mee. En ja, Boris heeft het nu voor elkaar op een of, En die gaat nu van een rije rij dakje gewoon. Ja, dat lijkt het lijkt Alleen op, nu ja. Ierland, en Schotland is het een beetje afwachten. Hoe dat uh, allemaal weer gaat aflopen natuurlijk. Verder, uh, bij een uh, aanslag uh, nabij uh, London Bridge. Worden vijf mensen neergestoken. Van wie twee overlijden. De dader wordt door de politie doodgeschoten. Heeft er weer te maken met uh, echt een aanslag. Ja, het is altijd weer uh, moeilijk terug te halen. Het wordt vaak dan weer opgeëist door een of andere instantie. Maar is het dan echt? Of denken ze van, oh, makkelijk. Pakken we er gewoon even bij om onze naam weer even uh, te vestigen. Dat we echt lekker bezig zijn als de instelling. Als de IS instelling Nou goed, zomaar even een kleine greep uit het jaar 2019. Weet jij nog iets terug te halen, Marcus? Ja, of ben je uh, echt over van, nou, klaar het ja, jaar? De brexit was toch wel een beetje wat het... Uh... Yeah. Het nieuws uh, We domineerde yeah. en de uh, Chinese handelsoorlog. Yeah. Ja, zeker ook. Ja, die zijn dat deze. Ik uh, ben benieuwd. En ja, de impeachment van Trump, dat vind ik ook wel bijzonder. Ja, daar wordt zoveel energie in gestoken, maar uiteindelijk gaat er niks gebeuren natuurlijk. Nee, we gaan het meemaken. Volgend ja. jaar in 2020 horen we meer. Ik denk niet dat we een. Uh, Blijf ingeschakeld. Dat, dat we een uh, Richard Nixon-moment uh, krijgen. Dat Trump dan in beeld komt. Dat hij toch zegt van. Ja, maar ik, ik wilde het voor het land doen om door te gaan. Maar ik begrijp nu dat ik af moet treden. Dat gaat Trump nooit doen. Dat nee. is echt, hij gaat niet zo'n knieval maken. Nooit. Echt Never. niet. En dat krijgt hij ook niet. ze ook niet voor elkaar. Maar goed, het is leuk om uh, naar het spel te kijken. Ja, dat die ene mevrouw had wel iets voorspeld, oh. Die ene mevrouw. Uh, oh, oh, Trump. Ja. Dus dat gaan we zien uh, volgend jaar. De, uh, iets van de Vengaboys, Boys, toch? Heette ze? Ja, ja, ja. ja, de, ja nee, nee Bada Baba Fenga, Fenga, Bada Fanga. Baba Fanga. Die heeft ja, ja. een hele voorspelling gedaan. Nou, ik ben benieuwd hoe die uitkomt. To be los Lucy. Yeah. Zou je denken, dat is niet hoor. Coming of age hier bij Toepak Live. Kijk, uh, ja, dit is uh, Willie J. Healy. Willie G. Healy, dames en heren. Lekker de rockmuziek op de vroege morgen. De, de verbinding met, ja? met uh, Goedemorgen Zandert is alweer uh, uh, tot stand gekomen. Straks zitten ze gewoon weer. Het heel team heeft zich daar nog wat mee bezig gehouden. Het is gelukt, dames en heren. Ze komen vanaf de ijsbaan, toch? Vanaf de ijsbaan? Ja, ja. ja okay. ben ik ben in het centrum. Heb ik, echt, ben ik gewoon, heb ik gewoon even uitgestaan? Ja, ik ja. denk het ja. Oké, okay, nou zit ik nu en ja, we, we hadden al zo van waarom zitten wij dan niet om achter uur, maar toen was het wel min 1 graden en nee, nu dank is je. het waarschijnlijk al iets warmer. Ik ben ja, koud okay, Denk enough. ik zomaar. Nee, dat kan ik helemaal niet. Het is wel lekker warm hier. Ja, in, dat, ja, ja. De, nou, laten we maar maar lekker van de ijs ben afkomen. Wij komen gewoon uit de studio. Echt alle gemakken voorzien hier. De laatste live-uitzending was niet, niet echt dramatisch hoor, maar dat was ook binnen. Dat was ja? ook heerlijk toen. Was zaten in een hotel, toch? Waar we nee, dat was uh, nee. Beats Hotel? Ja, dat, is ja, goed, dat was een grappig uh, Hij geeft nu aan dat de temperatuur 0 graden is, maar voelt als 4 graden. Dus het is wel frisjes oh. buiten, denk ik, zomaar. Oké, okay, nou goed, blijf binnen. Warme was ook aan. Als je niet buiten hoeft te zijn, waarom zou je naar buiten gaan dan? Nou, het blijf binnen. schijnt nu wel. Er dus weer extra stikstof uitstoten als je naar buiten gaat. Blijf binnen! Ja, maar dan stook je weer. Dat is ook weer stikstof. Oh mijn god, ik kom oh, nooit. Moeten we ben gewoon allemaal dood. Dat is het allemaal dood. Ja, maar je had een bericht. Je... Daar, daar heb ik wel eens iets over gehoord over een of andere uh, in, uh, groepering die dat wil wel regelen. Nogmaak, oh, maakt niet uit. Vertel. Wat heb je? Ja, in uh, een criminele tele Telegram-groep uh, worden honderden euro's aan tipgeld uitgeloofd uh, om uh, uh, de identiteit van Nederlandse politieagenten te achterhalen. Uh, Telegram is een soort WhatsApp. Ja. Yeah? Uh, is een alternatief voor WhatsApp. Uh, een criminele WhatsApp. Nou, het, is geen crime, het, is, het is gewoon net dat je Whatsapp hebt. Uh, okay. Maar er was een, uh, een, dus een, uh, gro een groepstert waar een hoop criminelen in zaten. Yeah. En uh, die, uh, die loofden dus honderden euro's uit om uh, tipgeld uh, voor de Nederlandse politieagenten te achterhalen. Ja, en wat willen ze uh, ermee doen met die informatie dan? Ja, nou ja, ja uh, uh, waarschijnlijk, uh, ja, het zal niet veel goed uh, zijn natuurlijk. Uh, de politie vindt het ook zeer ernstig en heeft uh, ook een aantal verdachten ervoor opgepakt. Uh, ja, uiteindelijk uh, kunnen ze natuurlijk die politie onder druk zetten, uh, uh, nou ja, als jij uh, ons laat gaan omkopen, uh, uh, ja. ja, als je de identiteit weet. Je uh, weet waar ja, je, waar je kind op doen. school zit en dat soort dingen, bedreigingen natuurlijk. Ja, ja. Oh, oké. Okay. Okay. Het klinkt wel schokkend, ja. Yeah. Yeah. denken van, uh, goed, ik, ik heb ook een paar politieagenten, ik, Zwaar voor van mij is politieagent. Dan ja. wel op kantoor, maar was op straat. En ik weet dat er iemand in de straat is, ook politieagent. Ja, uh, ik denk dat... Moeten ze er echt helemaal, zeg maar, uh, undercover? Zeg maar dat ze uh, een beetje van een unmarked marked naar hun werk gaan. En dan uiteindelijk dan, zeg maar, daar zich omkleden. Begin is dat wel beter, ja. Dat je niet in uniform over de straat loopt. Ja. Want anders dan, uh, dan heb je altijd gewoon dat, uh, dat ze je volgen. Want dan dat weet je waar je woont. Ja, weet je waar in ook huis wel. woont. Ik denk wel dat het er aan ligt in wat voor uh, functie je zit. Uh, als jij gewoon uh, straatpolitie, uh, ik denk niet dat je dan hier heel erg zorgen hoeft te maken. Nee. Ja. Ik denk bij de wat zwaardere politieeenheden dat je dan uh, uh, gevaarlijk risico loopt. Ja. Ja. Eigenlijk moet je bijna gewoon zeg maar, een grote zonnebril op en helemaal ingepakt. En dan zeg maar, niemand mag weten wie bij de politie werkt. Allemaal undercover. Gewoon. En ze, hebben, ze krijgen sowieso meer macht natuurlijk. Je mag, de, je mag al niet eens wijzen naar een politieagent, als, als krijg je een boete, geloof ik. En die kant gaan we op. Of overdrijf ik nu. Maar goed, uh, dat ze gewoon veel meer gezag moeten krijgen. Moeten veel, veel meer respect moet je afdwingen. Ja, zo werkt het niet volgens mij. Nee, zo werkt het volgens mij niet. niet. Maar nee. de politie moet nog wel steeds uitzoeken... waar het langste straatnaambord gebleven is. Want dat is verdwenen in Duiven. Het langste straatnaambord? Ja, want het was namelijk nou het straatnaambord van... de laan van de landinrichtingscommissie Duiven-Westervoort. Oh ja. En het heeft echt maar heel kort gehangen... Twee weken nadat het was opgehangen en dan zijn alleen de paaltjes er nog. En uh, ja, de politie is natuurlijk aan het zoeken waar dit gebleven straat kan zijn. Maar ja, de straat is een looppad waar niemand woont. Dus het is dus niet uh, duidelijk, uh, geen camera's en al die dingen meer. Dat dus dan niet je moet je tegenwoordig voor een straatnaambord een camera erop richten. Omdat die anders gestolen wordt. Ja, ja, ja, ja. Het gaat wel ver tegenwoordig. Ja, en wat uh, hang je dat dan boven je bed? Ja, uh, wel cool toch? Het is oh. wel cool. Het is wel een hele bord. Won. Hoe heet het uh, straatnaam, was dat ook alweer? Een laan van de landinrichtingscommissie Duiven-Westervoort. Ja, hij is wel vrij lang. Ja, 2,6 meter staat hier. 2,6 wel... meter? Ja, ja, ja, dat is wel cool als je dat hier in je slaapkamer hebt hangen. Dacht ik dat wel. Ja, zo, zeker. Oh, echt. In Duiven hebben ze ook grotere huizen. hè, Dan valt het niet zo op. Nee, precies. Nee. Ja, maar ik ik woon in de Pieterpatenstraat. En boven aan die trap stond altijd zo'n bord. En het is ook vaak gejapt. Ze hebben het nu gewoon weer hoger gehangen. Dat ze er niet zo makkelijk bij kunnen. En daar valt hij ook altijd in het licht, dus het is altijd makkelijk als ik aan kan rijden, als ik meerijd. Ja, dat verlichte bord, daar woon ik, weet je. Dat is wel grappig. Ja. Goed, het laatste plaatje voor uh, tien uur. Trak je een goede model, dat is anders natuurlijk. Ja. Nou, even lekker sfeer van muziek. David Benjamin. oh you all. Let's go outside. Wonder with me. Open your eyes. How does it feel?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 Know who you are All of David Benjamin All that you are oh, Wat mooi ook gewoon een beschrijving van dat, hoe mooi de vrouw is waarschijnlijk Goed, het loopt tegen tien uur en ja, ja, ja we moeten Hebben nog een we nog goede voornemens? Hebben we goede voornemens voor het jaar? Uh... Ja, ik ga weer meedoen met Dry January Gewoon even Maar er is in opdrogen. Amsterdam nu een bar ja? En daar kan je dus speciaal heen Dat is op de Nieuwe Zijds En er worden alleen nu de komende maand Alcoholvrije uh, uh, versnaperingen aangeboden en er komt dan een feestje op 1 februari. Een knald afsluitfeest. En daar worden weer drankjes met alcohol. geschonken. Ik vind het wel grappig. Ja, dan kun je het weer even inhalen. Het zal echt het jaar ja. 2000, 2021 jaar worden dat de alcohol echt steeds minder... Ik, ik interact... denk dat, dat dit wel het jaar wordt waar, uh, waarin uh, alcohol het nieuwe roken wordt. Volgens mij ja. ook wel. Roken is nu echt, uh, als je rook ben je toch echt wel een loser ook. Gewoon, Je ja. ziet ze buiten. Ik denk oh, lukt het! En, maar dat drinken dat wordt nu straks gewoon... Uh... Zou, zou je op een gegeven moment ook niet meer binnen mogen drinken? Te, te, ja, dat je het uh, afgesproken. afgesproken... Ja, zeker kan... op afstand praten. Zeker mensen die veel bier drinken. Die wil ik graag uh, niet uh, in mijn ademzone hebben. Nee, is dat toch heel slecht voor je gezondheid? om het het in te, Ja, dat in te dan wordt ik misschien ook een beetje dronken. Oh, Dan krijg ik weer onderzoeken naar. Oh, Dit gaat helemaal weer net zoals stikstoffen uitstoten. Graag ze daar ook nog onderzoeken naar doen. Maar jij ging uh, dus, uh, hoger klimmen. Ja, wat zou je doen? Hoeveel meter omhoog moet je dan? Uh, ik wil in ieder geval aan het eind van de... Eens uh, niveau hoger. Eén niveau hoger. Oké. Okay. Okay. Ja. sportief. Succes. Nou. Ja. Een fijne ja. jaarwisseling. Fijne jaarwisseling. Maak wat moois van. Tot in het nieuwe decennium. Precies. Ja. Klink, klinkt mooi. En kijk uit De voor vuur, okay. Wat laatste jaar denk ik bijna. Hoi. Hoi. ZFM. Wens jullie allemaal fijne dagen en.